4 uur. NTO Radio 1. Met Margreet Spijker. Verschillende organisaties, waaronder het Rode Kruis, vrezen deze zomer voor een nieuwe asielstroom. Mensen zouden toch weer beloond worden als ze de oversteek maken naar Europa. Is Europa klaar voor de komst van opnieuw veel vluchtelingen? Straks een gesprek met VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Maar nu eerst het NOS Journaal van 4 uur. Met Ember Bransen. Chemische deskundigen van de OPCW zijn op weg naar Douma... zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Syrische Douma was volgens het Westen twee weken geleden... doelwit van chemische aanvallen, waarbij tientallen mensen werden gedood. Het Syrische leger, dat wordt gesteund door Rusland... spreekt tegen dat het bij het offensief tegen de rebellen... chemische wapens heeft gebruikt. De experts van de OPCW zullen proberen materiaal te verzamelen... om vast te stellen of er chemische wapens zijn ingezet. Het is niet duidelijk hoe vrij ze in het gebied kunnen werken. De politie in Oman gaat er niet van uit dat DJ Avicii... door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zegt alle informatie te hebben en te weten wat er is gebeurd... maar kiest ervoor dat niet naar buiten te brengen. Medewerkers van het hotel waar de DJ verbleef... zeiden eerder al dat ze niets opvallends hadden gezien. Avicii, die eigenlijk Tim Berkling heet... scoorde als dj meerdere wereldwijde hits. Hij was met vrienden in Omaan toen hij gisteravond plotseling overleed. De 28-jarige dj trad al een paar jaar niet meer op. Hij kampte met gezondheidsproblemen... onder meer door overmatig drankgebruik. Israël is kwaad op Natalie Portman. De amerikaanse Israëlische filmactrice heeft een prijs gekregen... voor mensen die een inspiratie zijn voor Joden, maar ze weigert hem op te halen. Het protest tegen het Palestijnenbeleid van premier Netanyahu. De premier zou tijdens de uitreiking spreken, maar de ceremonie is nu afgelast. Leden van zijn Likud-partij vinden dat de overheid... het Israëlische paspoort van Portman moet afpakken.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 Met een file en die staat op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... bij Twello, drie kilometer door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten.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 WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. Wat heeft Europa aan de mogelijke toevoeging van Albanië en Macedonië aan de Europese Unie? En is Europa klaar voor een nieuwe asielstroom deze zomer? Ik ga het er zo over hebben met VVD-Europarlementariër Hans van Balen. En WNL-verslaggever Mark Kampers die staat in de zon in de bollenstreek in Hillegom. Hillegom is één van de dorpen waar het bloemencorso straks doorheen gaat rijden. Mark, zijn ze er klaar voor daar in Hillegom? Uh, goedemiddag Margeet, ja zeker, ze zijn er echt klaar voor. De wegen zijn inmiddels afgesloten voor het verkeer. Niets staat dus meer in de weg voor een mooie stoet die hier rond ja, kwart voor vijf zal arriveren. En dan uh, kunnen we twintig praalwagens verwachten. Met natuurlijk uh, Hyacinthe, Tulpen en uh, Narcissen. Uh, ik doe mijn zonnebril nog even op. Want het is echt. Prachtig weer. Je boft. Tot later, Mark Kampers. Wilt u meepraten, dan kan dat Twitter, hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. Nu eerst het nieuws van dit weekend in de drie van WNL. Een groep islamitische studenten van de Haagse Hogeschool... wil via een petitie afdwingen dat er een gebedsruimte komt op hun school. Een bijzonder slecht idee vindt Richard de Mos, fractievoorzitter van Groep de Mos... Nou, Ze moeten niet bidden in een school. In een school moet je vooral uh, kennis tot je nemen. En als ze willen bidden, uh, ik weet rondom de Haagse Hogeschool, zijn uh, veel gebedshuizen. Onder andere veel uh, moskeeën. En daar kunnen ze uh, naar hartelust bidden. Uh, en dat is ook helemaal prima om dat te doen. Maar in een openbare school, die nogmaals uh, geen religie aanhangt, uh, moeten ze vooral uh, kennis opdoen. En uh, hun stinkende beste om een uh, diploma te halen. Met deze wel haast zomerse temperaturen is het voor strandgangers verleidelijk om de zee in te gaan. Maar dat is niet zonder risico, waarschuwt Sander Zijlstra van de Reddingsbrigade Nederland. Het is natuurlijk heerlijk weer. Dat betekent dat uh, de temperatuur op de kant super lekker aanvoelt. En dat zou eigenlijk de neiging geven om lekker het water in te springen. Maar het water is nog maar een graad of acht. We zouden eigenlijk adviseren om vooral niet in één keer het water in te gaan. Maar ga eerst eens met je voeten erin en probeer eens even te kijken hoe, hoe warm of hoe koud het is... En uh, ga eigenlijk niet verder dan uh, je kuiten het water in. Want dan merk je eigenlijk al dat het water heel koud is en eigenlijk heel oncomfortabel is. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie maakt zich grote zorgen over de digitale veiligheid van ons land. In een interview in de Telegraaf meldt hij dat Nederland steeds vaker vanuit het buitenland wordt aangevallen. En daarbij zou ook al meerdere malen belangrijke kennis zijn gestolen. Ik heb aan de telefoon directeur cybersecurity van Deloitte, Inge Philips, goedemiddag. Goedemiddag. U bent, begrijp ik niet eens geschrokken door het verhaal van Grappenhuis. U wist dat dit gebeurde. Ja, dit is al in de sector zit al jarenlang bekend. Dit is niet nieuw. Maar het is wel heel goed nieuws dat de minister het zo uh, agendeert, het als een urgent thema ziet. Dus uh, in die zin blijf verrast. Maar het is geen nieuws. En u vindt het dan waarschijnlijk wel ernstig dat informatie wordt uh, gestolen. Weet u ook om wat voor informatie het gaat? Ja, dat, dat is uh, veel allerlei informatie. Het gaat vaak om intellectueel eigendom. En dan gaat het niet alleen maar om de hele grote bedrijven van Nederland, maar ook mkb-bedrijven hebben hier last van. Het gaat natuurlijk om persoonsgegevens, het gaat bijvoorbeeld om uh, bankairdige gegevens. Dus dat, uh, dat is een heel, heel breed spectrum. En dat is al, ja, al, al tien jaar aan, aan de gang. Moet moet voorstellen dat een gemiddelde bank wordt uh, enkele tienduizenden keren per dag aangevallen. En dat is aan de orde van de dag. Al jaren. En heeft dat dan ook uh, risico's bij de bedrijfsvoering bijvoorbeeld? Ja, die zijn er. Maar het, het goede is als je investeert in, uh, in vernieuwing van je digitale infrastructuur... en daarmee meteen veiligheid meeneemt als een van de aspecten... Dan kan, het ook een heel, ja, dan kan het ook een kans zijn. Door je goed uh, voor te bereiden op dreigingen... kan je ook je bedrijf een enorme impuls geven. Ja. Helpt die nieuwe wet op de veiligheidsdiensten die we kennen als sleepwet? Um, ja, die kan zeker helpen, want daarmee stellen we uh, de uh, inlichtingendiensten in staat om beter zicht te krijgen op de dreiging. Dus in die zin helpt die. En wat zeker ook helpt is de wet cybersecurity, die inhoudt dat er een meldplicht is voor de vitale infrastructuur voor cyberincidenten. Dat zijn allemaal wetten die helpen om het probleem inzichtelijk te maken. Maar zijn we daarmee in staat een stevige inhaalslag te maken op het gebied van cybercrime? Um, Hoe nou, dit is er moet meer gebeuren. Cybercrime. Ja, dit is uh, cybercrime, dat zeg maar door criminelen. Maar we hebben ook te maken met statelijke actoren. Um, wat er moet gebeuren is dat we onze, onze infrastructuur veilig opbouwen. En dat is een taak voor uh, bedrijfsleven en overheden en onderzoeksinstellingen. Dat is ook iets wat we echt uh, uh, samen moeten oppakken. Uh, en dat doen we uiteindelijk op de basis van kennis. Dus ja, dus dat heeft zeker zin. Werk aan de winkel, dus hartelijk dank. Directeur Cybersecurity van Deloitte, Inge Philips. Graag gedaan. Als het aan de Europese Commissie ligt, treden Macedonië en Albanië toe tot de EU. Die aanbeveling deed Jean-Claude Juncker afgelopen week aan de lidstaten. En daarnaast bestaat er een serieuze zorg over een nieuwe asielstroom gedurende deze zomer. Over deze twee onderwerpen ga ik praten en wel met VVD-europarlementariër Hans van Balen. Meneer van Balen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, laat ik maar beginnen met Albanië en Macedonië. Wat vindt u van die aanbeveling om deze twee landen bij de EU te halen? Bent u daarmee eens? Nou, in 2025... Dat is gekke werk. Waarom? We hebben geleerd met Bulgarije en Roemenië... dat je geen data moet stellen. Want op een gegeven moment zegt dan zo'n land... en ook de Europese Commissie... nou, we zijn halverwege of meer dan halverwege... dus die data moet nu gehaald worden. En dan krijg je landen die niet voldoen... En in de Unie is het heel moedig een land tot discipline te brengen. Dus die datum moet van tafel. Twee landen moeten 100% voldoen aan de criteria qua rechtsstaat... qua economie, qua bestuur, et cetera, mensenrechten, anticorruptie. Anders kunnen ze er niet bij wat ook de uh, argumentatie van de commissie is. Ben ik tegen lidmaatschap... Per se, dat je zegt nooit, ever kan zo'n land lid worden, dan zeg ik nee. Maar dan moeten ze helemaal voldoen. Uh, u stelde net in het voorwoord: wat hebben we eraan als Albanië lid wordt? Ja. Nou, we hebben daar uh, qua handel natuurlijk niet zoveel aan, uh, maar qua veiligheid wel. Uh, want als uh, zeg maar de Westelijke Balkanlanden, Servië, uh, Bosnië en dat soort landen lid worden... Uh, kun je ook zorgen dat ze zich beter wapenen tegen terrorisme. En dat is daar. Het is een soort Bermuda Triangle. Je weet niet wat er gebeurt. Saudi-Arabië probeert te interveneren. Iran. Uh, dus het is daar een zooi. Dat is ook slecht voor ons, maar alleen op basis van alle criteria voldoen. En niet voor minder. Maar zijn wij er als Europees land voor om een, een land als Albanië dan beter te beschermen? Het is nota bene dan een, een grensland van Europa. En het is een land met heel veel corruptie, heel veel geweld. Hoe zitten wij daar op te wachten? Hebben we niet al problemen genoeg in Europa? Exact, en daarom zeg ik dus, als die problemen niet zijn opgelost... Hè, want je hebt ook landen in West-Europa die... Uh, met veel problemen zijn begonnen. Maar die problemen opgelost buiten de EU. Toen zijn toegetreden. Uh, dus geen lidstaten die niet voldoen. En dat moet een keiharde conclusie zijn. Ja, want we hebben al allerlei regeltjes bedacht... waar we ons toch al niet aan houden. De landen van de Europese Unie zelfs. Nederland is het niet altijd gelukt om aan de, aan de regeltjes te voldoen. En zelfs Duitsland niet. Dus uh, schier onmogelijk eigenlijk. Maar, ja, maar, maar heel vaak ne maakt het niks uit. Bij nee, Europa in, lijkt wel. In Nederland wordt de corruptie... Bestreden, in Duitsland ook, en met, met resultaat. Een heleboel van die Balkanlanden, maar ook Hongarije, wat een lid is is er gewoon corruptie die nauwelijks bestreden wordt. Dat kan niet. Dat corrumpeert de maatschappij. Dus daarom zeg ik ook 100% voldoen en niet 99%. Ja. En toch, premier Rutte, ook van de VVD... die waarschuwde al voor al die uitbreidingen. Hij vindt dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend moet zijn. Maar zelfs de grootste pleitbezorger van de EU... ik zou hem, nou, bij wijze van spreken, Mr. Europa durven noemen. Ik heb het dan over president Macron, zelfs... Hij vindt dat landen van Europa, zoals we nu die 28 lidstaten hebben... eerst zelf orde op zaken moeten stellen. Uh, waarom wordt daar niet naar geluisterd? Waarom komt Jonker gewoon met, met dit voorstel nu? Nou, uh, A zeg ik, zowel uh, Juncker, uh, nee, sorry, Rutte als Macron hebben gelijk. Het gaat dat die landen 100% moeten voldoen. Twee, uh, waarom doet Jonker dit? Ja, Jonker is onbesuist. Roept wat. Ook die, die data van 2025 heeft hij ergens op een persconventie gebruikt. Je zag zijn medewerkers in één keer krimpen, want dat was niet de afspraak. Uh, dus Jonker is mede een probleem voor de EU, omdat hij uit de losse polt, uh, pols regeert. Het is een soort uh, Donald Trump, maar dan in kleiner formaat. Zo, daar zegt u nogal wat. Maar ja. waarom fluit, uh, fluit niemand hem dan terug en zegt: uh, Sorry hoor, maar deze aanbeveling kan onmiddellijk de prullenbak in, was een onzin? Nou, dat gaat ook gebeuren omdat de Europese Raad, hè, waar uh, Macron en Mark Rutte in zitten, de regeringsleiders, niet akkoord zullen gaan uh, met een datum en ook niet met een beetje voldoen. Dat moeten ze dan ook doen. Hè? Dus die bal ligt nu daar. Het is een uh, heel groot goed dat Europa voor, voor de een en ander zegt... het is heel erg ondemocratisch. Uh, deze meneer Jonker is best een probleem aan het worden... als ik u zo beluister. Ja, omdat hij uit de losse pols re reageert en regeert. Een commissie moet in feite uh, de club zijn... die niet zozeer kaartpolitiek is. Dat moeten hele verstandige ambtenaren zijn... die Europese regels uitvoert en die uh, verdragen beschermen. Uh, als je een te grote broek aantrekt als commissie, word je natuurlijk in de lidstaten niet serieus genomen. En de commissie moet zich daartegen wapenen. Dus over uitbreiding. Eigenlijk had Jonker gewoon moeten zeggen wat hij had moeten zeggen. Op basis van de criteria, 100% voldoen, geen datum. Uh, en we moeten ook onze eigen uh, problemen oplossen... voordat we uh, allerlei nieuwe landen toelaten... Maar dat heeft hij niet gedaan. Uit de losse pols vriendelijk willen zijn. En ja. vriendelijkheid uh, zonder de consequenties te aanvaarden is onverstandig. Nou, hij is heel vriendelijk tegen Albanië en Macedonië... maar niet uh, tegenover de, de andere 28 lidstaten. Uh, hij heeft nog een probleem waar heel veel mensen over uh, vielen. Hij heeft een Duitse ambtenaar, Martin Selmayr tot uh, secretaris-generaal van de Europese Commissie uh, benoemd. Dat zou in de achterkamertjes zijn uh, gebeurd. Uh, dat, dat wekt in ieder geval heel veel wrevel en argwaan uh, richting Europa. Hoe staat u in dit verhaal... Nou ja, de VVD heeft afgelopen week in Straatsburg, hè, daar werd vergaderd. Uh, ervoor gestemd dat er politieke consequenties moeten komen... als de benoeming van Selmayr niet wordt overgedaan. Met ook nieuwe kandidaten. Het zou een maar, soort staatsgreep zijn, riep iemand. Vind nou, het dat is een in het die komt in de richting. Het betekent dat Juncker over zijn graf... He, want hij zal aftreden volgend jaar. Dan treedt de hele commissie af en hij ook. En hij wordt niet herbenoemd, wil hij ook niet. Uh, dus het betekent uh, dat hij over zijn graf heen riet... zijn chefkabinet, zeg maar, hoofd van zijn staf werd eerst adjunct secretaris-generaal. Dus de tweede uh, hoge ambtenaar van de commissie. En binnen tien minuten werd hij doorgepromoveerd naar secretaris-generaal. Dat is onbestaanbaar. Uh, en dan zegt de commissie... ja, volgens onze regels mag dat. Het kan wel zijn, maar het is politiek niet aanvaardbaar. Uh, en ik treur het dat ook het Europees parlement uiteindelijk is gezwicht. Inclusief het CDA en de Europese ChristenDemocraten. Hij komt overigens, zelf maar uit die familie. En die familie heeft de neiging elkaar altijd te beschermen. En dat is slecht. Uh, en ik vind ook dat anderen, bijvoorbeeld de de liberalen... ook nooit, als wij groter worden... Op deze manier moeten opereren. Nou hebben we ook uh, meneer Timmermans zitten als de rechterhand daar. Uh, hij is heel belangrijk ook in die commissie. Die heeft dit uh, verhaal ook goedgekeurd. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, de hele commissie, niet alleen meneer Timmermans, maar iedereen heeft gezegd het is volgens de regels gegaan. En dan zeg ik, uh, ik zet daar een groot vraag tegen bij. Maar, zelfs ook al zou het volgens de zijn, je moet toch iemand niet binnen tien minuten doorpromoveren, zonder een nieuwe procedure met andere kandidaten ook. Dat is toch niet te begrijpen? En waarom moet dat? Waarom moest dat? Er kan toch een nieuwe procedure worden gestart? Uh, onafhankelijk. Nou, dat is nog onbegrijpelijker eigenlijk. Ja. Dat meneer Jonker, uh, die, die, die al bijna met één been buiten staat... en uit zijn heup schiet, uh, doet wat hij doet, dat is nog één ding. Maar dat hij ermee wegkomt is wel een groot probleem. Ja, en dat komt omdat de lidstaten, dus de regeringsleiders... hebben gezegd, wij gaan er niet over... Dat is aan de commissie. Het Europees parlement heeft eerst een grote broek terecht aangetrokken... te zeggen, dit moet over. En toen uiteindelijk puntje bepaaltje kwam afgelopen week... is er eigenlijk gezegd, dit moet anders. Dat betekent, een volgende keer moet het anders. Dus meneer Selmayr zit op het plus. Uh, en die uh, gaat gewoon door de komende tien jaar... als secretaris-generaal, als hoogste ambtenaar van de commissie. Slecht, slecht voor hem, voor zijn gezag. Slecht uh, voor het publiek die... Uh, Inderdaad, shady deals, achterkamertjes ziet, waar niemand iets van begrijpt. Ja, dus heel slecht voor, voor burgers die, uh, nou in eerste instantie, misschien dachten: laten we gewoon uh, kijken hoe dat wordt uh, met, met Europa. Er is van meet af aan hier in Nederland kritiek op geweest. Heel veel Nederlanders uh, zagen dat niet zitten. Maar nou, misschien heeft het ook heel grote voordelen. Maar als zoiets gebeurt, dan gaat het natuurlijk ook wel een, uh, ja, uh, gaat het ten koste van de geloofwaardigheid. Heeft u daar op zichzelf wel begrip voor dat dat dan gebeurt? Ik, heb er, nee, ik begrijp heel goed, het geldt voor mijzelf ook, ik vind het ook niet geloofwaardig. Uh, en ik zeg dus, het is slecht voor het functioneren van Selmayr, van zijn gezag. Want als hij erdoor was gekomen in een normale procedure met andere goede kandidaten, nou oké, okay, dan, dan was hij het geworden mogelijk. Uh, en dan had hij ook niet dit achter zich aangesleept. Slecht, slecht, slecht. Ja, uh, meneer Jonker is, uh, is uh, straks weg. Wat, wat zou er gebeuren om het tijd te keren? Wat zou er moeten gebeuren wat u betreft? Nou, wat er kan gebeuren is bij de Europese verkiezing in mei 2019... dus volgend jaar... als de samenstelling van het Europees parlement verandert. Je ziet dat de sociaaldemocraten uh, het echt moeilijk hebben... Net als de Partij van de Arbeid in Nederland, SPD in Duitsland. Dus de sociaaldemocraten zullen waarschijnlijk flink aan stemmen... en dus aan zetels inboeten. En dat is de hoop voor u? Ja, nee, de sociaaldemocraten <güls> hebben altijd onder één hoed gespeeld... met de christendemocraten, de grootste partij in het Europese parlement... waar ook het Nederlandse CDA bij zit. Dus die verdeelden de posten de macht... en dan kwamen liberalen, conservatieve, groenen en anderen. die kwamen alleen aan de orde als ze nodig waren... omdat de twee groten het niet konden vinden... Het ziet er naar uit dat de sociaaldemocraten een flinke tik krijgen... de christendemocraten een tik... en dat er mogelijk een nieuw midden komt bestaande uit de liberalen... samen met een van president Macron uit Frankrijk... En dat is dan een mogelijkheid om te zeggen... wij accepteren deze deals niet meer. Maar toch, eh, en van Macron, ja, u stipt het net aan... hij kreeg ook groot applaus. Maar eh, deze president van Frankrijk... die houdt zich allereerst ook niet aan de regeltjes van Europa... voor zover wij weten. Eh, ze zij hebben zij, ook nog grote financiële problemen in, in dit land. Wat toch heel belangrijk samen met Duitsland... de as van Europa wordt genoemd. En eh, Macron heeft eh, het idee zelfs van een transferunie... waar wij ons grote zorgen over maken omdat, nou, een heel, heel bekend voorbeeld is natuurlijk... dat er nog steeds Fransen zijn die met hun 55e pensio met pensioen gaan... en Nederlanders steeds later. En dat, dat is zo unfair. En we maken ons zorgen over ons pensioengeld. Dus als u Macron als voorbeeld neemt... die, die geeft uh, sommige mensen ook niet echt een gerust gevoel. Beseft nee, u zich dat? Nee, maar ik kijk er iets anders naar aan. Hij heeft... Voordat hij president werd, dus voordat hij gekozen werd... heeft hij gezegd, ik ga Frankrijk hervormen. Bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt. Ik wil Frankrijk meer naar de wereld gericht hebben... via internationale handelsverdragen, via de Europese Unie. Ik wil meer interne markt. Nou, dat is, was vloeken in de Franse politiek. Maar hij heeft het voor de verkiezingen gezegd. Hij is gekozen en hij is druk bezig op die terreinen die ik noemde... om te hervormen. Dat gaat niet makkelijk... Maar hij probeert het. Nou, met die muntunie, ik ben tegen een overdrachtsunie... dus dat er maar belastinggeld van noord naar zuid gaat... dat vind ik onverstandig, onwenselijk en onjuist. Heel veel mensen vinden dat, maar hij is er nog niet op teruggekomen. Nou, er zal op een gegeven moment onderhandeld moeten worden... tussen waar zij het eens over? Nou, de hervormen die ik net noemde. Wat zijn verschillen, maar die zijn misschien niet zo groot? En wat zijn grote verschillen? Bijvoorbeeld die muntunie. Nou, dan zou het kunnen zijn dat je zegt... Op dat gebied, als we in één fractie samen zouden zitten, laten we daar iedereen vrij in. Dus de VVD stemt gewoon tegen plannen om het Transfer -union te maken en anderen. En sommigen stemmen voor. Dan heb je in ieder geval een betere uitgangspositie en je steunt niet een project wat je niet wil steunen. Nou, het wordt uh, in de toekomst wel duidelijk hoe zich dat uh, ontwikkelt... met, met ja. Macron, die dus heel veel applaus kreeg uh, in Europa deze week. Ik wil een ander punt aanstippen. Uh, Rode Kruis uh, heeft ook alarm geslagen. Nu blijkt dat er toch weer, ondanks de Turkije-deal... Uh, allemaal uh, vluchtelingen naar Europa komen. Wat, uh, wat is het laatste wat u daarover gehoord heeft? Het probleem zit dat Griekenland eigenlijk een failed state is. Dus het lukt Griekenland niet om haar stuk van de overeenkomst te doen... Snel te bekijken heeft iemand recht op asiel of niet als dat snel wordt vastgesteld. Iemand heeft bijvoorbeeld geen recht op asiel, dan nemen de Turken op basis van die deal die mensen terug. Die mensen eh, worden dan gehuisvest in Turkije en Europa betaalt daar een deel aan mee. Alleen als Griekenland niet de staat is, redelijk snel te eh, bepalen wel of niet uh, asiel, ja, dan lukt het niet. Nu heeft er een rechter in uh, Athene besloten dat mensen, asielzoekers... vluchtelingen die op die Griekse eilanden zitten... in principe ook naar Athene kunnen gaan om zich daar te registreren. Ja, dat is heel gevaarlijk, want die mensen zullen proberen... de grens met nou, uh, Macedonië, Bulgarije, uh, uh, Albanië over te gaan... en dan zo verder Europa in te komen totdat men in Nederland of Duitsland is... Uh, en dat is niet de bedoeling, want mensen die geen recht op asiel hebben... die moeten niet worden toegelaten, die moeten worden teruggestuurd. Ja, Want het, het idee was, Turkije zou mensen die die oversteek hebben gemaakt... weer terugnemen en dan omruilen met vluchtelingen om zo zeg maar de vluchtelingen niet te belonen... die geld hebben betaald aan de mensensmokkelaars. Exact. Dat en, was het idee. Exact. En dat betekent ook niet dat er dan enorme stromen vluchtelingen zijn... maar er zijn schrijnende gevallen waarvan je zegt... daar kunnen wij iets voor betekenen. We zijn allemaal mensen... En als Griekenland niet in staat is snel vast te stellen... wie heeft recht op dat asiel en wie niet... gaat het hele systeem niet werken. En het probleem was, want ik heb er met u al eerder over gehad... Ja. het was in het verleden zo, dat Griekenland ook geen hulp toestond. Is dat veranderd? Nou, niet echt. Kijk, de Grieken zeggen, ze hebben een enorm uh, landleger... maar ook een enorme vloot. Dat is vanwege de onenigheid met Turkije. Uh, dus ze kunnen natuurlijk best hun grenzen zo goed mogelijk... en kwaad mogelijk bewaken. Uh, met al die eilanden is het wel lastig, dus er zullen altijd mensen richting Griekenland komen. Nou, je kunt je ook laten ondersteunen door bijvoorbeeld uh, Nederlanders die bij de IND werken, Duitsers, uh, Fransen, uh, Engelsen nu nog. Ja, die we zijn het nu ook, zou je denken. Dit kunnen ja, we gezamenlijk maar doen. Maar als je dat weigert, ja, dan zeg ik: dan moet de stop erop, dat is al gebeurd, de stop erop betekent dat mensen de Griekse grens richting die landen die ik net noemde, zoals Macedonië, niet over kunnen. Nee, nou, vooralsnog is uh, Macedonië nog geen uh, lid van de, van de EU. Nee, maar uh, ze, uh, ze, ze uh, uh, bewaken uh, die grens heel goed, hè. En uh, de Hongaren, ik ga nooit iets aardigs zeggen over Viktor Orbán... maar die bewaken hun grens ook heel goed. En dat betekent dat het aantal mensen... wat uiteindelijk via Oostenrijk, Duitsland en ons naar ons terechtkomt... veel kleiner is, maar... Dat hebben wij dus aan de Hongarije, want dat kunnen we wel even stellen... aan Hongarije en Macedonië te danken. Die hebben echt hun best gedaan om de grenzen goed te bewaken. En dat moeten we ook erkennen. En ten tweede, nogmaals, uh, het is beter weer geworden... dus er gaan weer allerlei mensen door mensensmokkelaars uh, geholpen... in bootjes zitten. Die bootjes redden het niet... Ja, dan is de Italiaanse marine er of andere en die redden die mensen. Ik wil ook dat die mensen gered worden. Maar die worden niet op de Noord-Afrikaanse kust neergezet, teruggezet... maar op de Italiaanse kust. En daar zit het grootste probleem. Ja, en want die hebben niet de deal dat ze uh, dan terug mogen naar uh, Turkije... Nee, um, Ja, we moeten afwachten hoe dat gaat. Maar u zegt, nou, ik zie het niet gebeuren... dat er een enorme stroom uh, asielzoekers wederom uh, naar West-Europa komt. Nou, ik zie het gebeuren dat men dat verzoekt, probeert. Uh, men heeft de gekste routes, zelfs via Noord-Noorwegen. Uh, je kunt het je niet voorstellen of men probeert het. En het erge is, wij zijn geen onmensen... dus we willen mensen niet laten verdrinken. Maar je kunt mensen uiteindelijk uh, terugplaatsen waar ze vandaan komen. Je kunt zelfs... Wat heet veilige gebieden creëren. Uh, want we willen ook niet dat mensen gemarteld worden door uh, Libische stammen. Uh, maar het kan niet zo zijn dat iedereen die het maar probeert uiteindelijk in Europa terechtkomt. Dat kan niet. Ik wil u hartelijk danken, VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Graag gedaan. En WNL-verslaggever Mark Kampers, die heeft zijn zonnebril opgezet... een uh, um, half uurtje geleden in Helegom, uh, een van de dorpen... waar die praalwagens van de Bloemencorso zo doorheen gaat rijden. Uh, naast wie uh, sta jij, Mark? Ja, ik sta naast een uh, toch wel trotse burgemeester. Want, uh... Ja, laten we eerlijk zijn. Het is een prachtige dag. De zon schijnt. En heel het dorp is uitgelopen voor de bloemenkorso. Ik zie alleen maar lachende gezichten. Uh, bij mij staat de burgemeester van Hillegom, Arie van Erk. Goedemiddag. Bent u ook echt een trotse burgemeester? Goedemiddag. Ja, natuurlijk. Uh, trots. En uh, ja, zeker met dit mooie weer. Hein? Want dat is al een paar jaar geleden dat het zo mooi was. Ja, dan uh, is hij eigenlijk vanzelf al geslaagd. Ja. En om een kwart voor vijf dan arriveert hij hey, de stoet. Dat wordt uh, ontzettend leuk natuurlijk. Straks een mooi gezicht. Um, hoe is het eigenlijk ontstaan, deze traditie? Nou, ik zal je vertellen, dat is in Hillegom ontstaan in 1947 om precies te zijn, dat is de 71ste keer. Uh, want het verhaal vertelt dat er na de oorlog, natuurlijk na veel ellende... dat er toch wat behoefte was aan wat ontspanning en toch ook eens wat gezelligs. En toen is er hier een, een ondernemer, Willem Warmehoofd, als ik me niet vergis. Die is uh, begonnen met uh, heel simpel een, een, een bollenwagen. Nou ja, met auto's de van destijds, hè, dat beeld voor je. Met, met slingers erop en bloemen erop. Uh, het jaar daarna is hij dat gaan doen met een walvis op die kar en zo. En toen is hij naar Lisse en naar Sassenheim gegaan en reed heen en weer tussen die dorpen. Uh, en uh, toen is hij naar die andere dorpen, heeft hij ook ja, medestanders gevonden om dat Corso uh, ja, grootste te maken. En zo is dat langzaamaan uitgegroeid ja, tot wat het nu is en uh, eigenlijk een wereld, uh, ja, wereldbekend fenomeen uh, geworden is. Ja, want hoeveel bezo bezoekers komen er eigenlijk op dit evenement af? Nou, door de dag heen hebben we zeker ruim een miljoen bezoekers. Ja, dat begint s morgens vroeg in Noordwijk. En uh, ja, zo trekt dat dan de hele streek door tot nu hier in Hillegom. En dan uh, ja, is het voorlopig het eindpunt en morgen staan de wagens de hele dag opgesteld nog in Haarlem. Dus dat is ook nog wel een mooie dag om... Uh, om daar te gaan kijken, ja. En het is natuurlijk ontzettend hard werken. Want in drie dagen tijd hè, worden al die wagens ja, gestoken hè, met bloemen. En u, wel een leuk detail. Uw vrouw heeft ook hard meegewerkt de laatste dagen. Want is dat dan ook echt hard werk eigenlijk? Ja, nee, daar heb ik echt respect voor voor al die vrijwilligers. Ja, dat zijn er echt honderden die dan bezig zijn. En dat is dan van woensdagochtend vroeg tot donderdagavond diep in de nacht. En... Uh... Ja, nee, mevrouw die heeft dat uh, inderdaad ook, uh, die doet daaraan mee. Die, uh, die heeft dat van huis uit ook een beetje, die liefde voor die bloemen. Maar het is gewoon ook een, een evenement wat, uh, ja, wat verbinding, wat gezelligheid. En, uh, ja, en als je dan met elkaar, en dat zul je straks zien, hè, als die wagens langskomen, wat je dan gemaakt hebt met elkaar. Hè, maar de, de weken daarvoor, de maanden daarvoor, dan zijn al mensen op die onderstellen, zijn ze die, die, uh, die, die geraamtes, uh, zeg maar, aan het bouwen met, uh, met ijzer en, en gaas en purschuim gaat erop. Dat is echt een heel kunstwerk. Ja, nee, dat is al met al, uh, dat voor die heel veel vrijwilligerswerk komt daar, uh, bij kijken, ja. ja. Drie dagen lang zwoegen dus. En uh, uw vrouw, uh, ja, die was misschien iets minder thuis, ook minder leuk. Maar goed, nu kunt u genieten samen met uw vrouw. Met een prachtige weer om uh, kwart voor vijf uh, komt de stoet hier aan. En dan uh, ga ik ook genieten. En het thema is cultuur. Daar ga ik straks meer over vertellen. Nou, dankjewel. <coughs> Wijze lessen over deze mooie traditie van het bloemenkorso. Dank uh, en tot later, Mark Kampers. Ja, Straks, wie zich afkeert van de islam betaalt vaak een hoge prijs. Als een moslim zijn geloof verlaat, dan heeft dat vaak als consequentie... dat hij ook zijn familie en zijn vriendenkring kwijtraakt. Het wordt toch beschouwd op de ene of andere manier als een soort van verraad. Uh, en, en de consequentie is, uh, is uitsluiting. Ik ga het er zo over hebben met de voorzitter van het Humanistisch Verbond... Boris van der Ham, die al is aangeschoven. En voormalig moslima Fatima el-Mourabit. Van der Ham schreef samen met Rashid Ben-Mammou... het boek... Ben boek. En, ja, oh, gelukkig dus kun je mij al meteen corrigeren. In ieder geval heet het boek Nieuwe Vrijdenkers. Dat is makkelijker voor mij. Hij heeft daarin twaalf voormalig moslims geportretteerd. Dat en meer na het NOS Journaal van half vijf. NPO Radio 1. Experts van de OPCW zijn volgens de Russen in Syrië op weg naar Douma. Die stad was volgens het Westen ondanks doelwit van chemische aanvallen. De OPCW probeert in Douma materiaal te verzamelen... om vast te stellen of er daadwerkelijk chemische wapens zijn ingezet. Er is geen reden om aan te nemen dat DJ Avicii... door een misdrijf om het leven is gekomen, zegt de politie in Oman. De wereldberoemde Zweedse DJ werd gisteren doodgevonden... in een hotelkamer in Oman.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 En anders dan anders viert de Britse koningin Elizabeth vandaag haar verjaardag in het openbaar. Ze is 92 geworden. Vanavond is ze bij een speciaal concert in de Royal Albert Hall met artiesten als Kylie Minogue en Sting. Het concert is ook de afsluiting van de tweejaarlijkse bijeenkomst van de Gemenebest. Het oh, zou geweldig zijn als ze ook nog de voetjes van de vloer krijgt op de 92ste. Ja. Dankjewel, Ember Bransen. Voor het weer is hier in de studia Peter Kuipers munneke Nou, ik uh, klaag niet. Niemand eigenlijk. Maar nu maar hopen dat het heel lang gaat duren. Ja, nou, dat, dat, dat hoop ik ook met jou. Maar goed, ik heb natuurlijk ook een beetje kennis van zaken. En, dus... uh, en, en die <laughs> die hoop meteen de grond in. Eh, fijn. Uh, vannacht is het nog wel helder en vanavond blijft het ook prachtig mooi weer. Vannacht wordt het uiteindelijk zo'n 9 tot 14 graden eigenlijk best een zachte nacht voor april. En uh, morgen dan wordt het nog wel weer een hele mooie dag met veel zon... en de temperatuur loopt opnieuw op naar zo'n 19 graden op de wadden... tot zo'n 5 26 graden in het oosten van het land. Maar in de middag dan gaan er zich wat onweersbuien vormen. En waarschijnlijk worden die onweersbuien steviger... in het midden en het oosten van het land, ook in het zuidoosten van het land. Tweede helft van de middag zo'n beetje. En bij die buien, die duren maar kort, want ze trekken snel over... maar er kan wel wat onweer bij zitten en hier daar ook wat hagel... vooral in het oosten van het land. Nou ja, Dat gezegd hebbende heb je dus een dag dat je... 14 uur wakker bent en het is 13 uur lang mooi weer. Dus laten we het van de positieve <laughs> kant bekijken. Precies, want na het onweer is het dan meteen voorbij met het mooie weer... of komt dan de zon heel snel weer terug? Nou, wat er dan gaat gebeuren, de, de, hier en daar komt de zon inderdaad wel weer terug. Zeker s'avonds nog wel weer eventjes. Um, maar de volgende dag, dus maandag, dan uh, komen we, worden we wakker in een heel andere, uh, nou ja, hele andere atmosfeer. Want vanaf maandag wordt het toch weer wat uh, wisselvalliger. Elke dag wel kans op een klein beetje regen. En we gaan het vooral merken aan de temperatuur. Want die ligt eigenlijk de hele volgende week op zo'n 13 tot 15 graden overdag. Ja, dat is toch 10 graden minder dan dat de afgelopen dagen gewend waren. Ja, dat is een hele klap, maar dat is waarschijnlijk heel normaal. Dat is volstrekt normaal. <lacht> nou, de gemiddelde temperatuur voor eind april is een graad of 16 uh, middags. Dus daar zitten we net 1 of 2 graadjes onder. Maar goed, daar zitten we dus nu een graad of 4 tot 8 boven. Ik wil je hartelijk danken. Peter kuipers munneke Verkeersinformatie is er ook. John Bakker, waar staan ze? Um, het is er eentje. En die staat op taal 2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij borren vijf kilometer na een ongeluk. De rechterrijstok is dicht. Vertraging een half uur. Dankjewel. BNL op zaterdag. Goedemiddag, Israël bestaat dit jaar 70 jaar. Over de Buitenlandse Inlichtingendienst van Israël, de Mossad... praat ik straks met journalist Hans Knoop. En vanmorgen uit de minister Grappenhuis in de Telegraaf... als een zorgen over onze online veiligheid. En toch wil wetenschapsjournaliste Eveline van Rijswijk Den Haag... wakker schudden. Zij spreekt de voorsmil in van Mark Rutte. En nou, we hoorden het net ook al, als u al het eerder had ingeschakeld... onze wnl Even Mark Kampers staat in de stralende zon... tussen de bloemen, bloemen op waren. Veel te verstaan, want de bloemencorso's rijden vandaag van Noordwijk naar Haarlem. 1 miljoen bezoekers komen erop af, heb ik zojuist gehoord. Als u mee wilt praten, dan kan dat Twitter hashtag WNL of via ABETAATJE WNL op zaterdag. Afstappen van je geloof. Voor veel moslims is het een doodzonde. Doe je dit openlijk, dan betaal je vaak een hoge prijs. En toch groeit de groep afvallige moslims ook in Nederland gestaag. De voorzitter van het Humanistisch Verband Boers van der Ham schreef er samen met journalist Rashid Benhamou, zeg ik het nu goed, ja, ja gelukkig, een boek over met de titel Nieuwe vrijdenkers. Boers van der Ham is hier met een voormalig moslima, Fatima El Mourabit. Hartelijk welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Is het uh, uh, voor u gevaarlijk om hier te zijn? Of is dat overdreven? Dat is wel overdreven, ja. <laughs> het is niet gevaarlijk voor mij om hier te zijn, nee. Ik ben al jaren uh, geen moslim meer. En uh, voor mij is het uh, heel normaal en vanzelfsprekend. Jaren geleden ben ik er wel heel erg mee bezig geweest om die stap te gaan nemen, om uit de islam te stappen... en hem te ook te gaan delen. En toen was het wel spannend. Maar ja, het is al meer dan tien jaar dat ik geen moslim meer ben. En um, de reden dat ik hier openlijk wel uh, over uit heeft mee te maken... dat ik een taboe wil doorbreken en dat mensen zeggen... Kunnen aanmelden bij onze nieuwe vrijdenkersplatform bij het Humanistische Verbond. om onder gelijkgestemde te komen. Heel goed, want uh, ja, het woord viel al. Het is dus nog wel een taboe dat doorbroken moet worden. Boris van der Ham, voor sommige uh, voormalige moslims uh, is het hetzelfde als voor, voor homo's die uit de kast komen. Is dat een, uh, uh, een goede vergelijking? Nou, vaak wordt dezelfde woord gebruikt: want ik ben nog niet uit de kast als atheïst of humanist of vrijdenker. Um, en het, ja, het, soms is die drempel net zo hoog dat het gewoon niet geaccepteerd wordt, uh, dat het als iets wezens. Vreemd wordt gezien. Um, dus dat, dat maakt het wel ingewikkeld. Nou, Fatima zegt dat het niet zozeer gevaarlijk in Nederland om atheïst of, uh, of uit je geloof te stappen. En ook in de wet sta je ook helemaal. Uh, in de, in de, ja, is het goed geregeld in Nederland en je mag afvallig zijn. Je mag in de grondwet staat ook dat je godsdienstvrijheid hebt. maar ook vrijheid om een levensbeschouwing te hebben die niet godsdienstig is. Maar toch, sociaal is er wel een bepaald gevaar. Want op het moment dat jij. Uit je van je geloof afstapt en je ziet je familie niet meer... of er komt zo'n sociale druk... dat je gewoon je hele sociale netwerk zou kunnen verliezen... dan is dat niet een fysiek gevaar... dat je elkaar wordt geschopt of zoiets. Maar ja, dat wil je gewoon niet. Je wil je ouders blijven zien. En sommige mensen, niet allemaal die in het boek staan... maar sommige mensen, die is dat overkomen. Of tijdelijk overkomen. Maar er is één meisje die haar ouders sindsdien niet meer gezien heeft. En andere waar dat een tijdje aan de hand is geweest. En wat wij vooral met het boek willen bewerkstelligen... is dat... Uh, nou, zowel bij uh, de mensen die het betreft... Uh, mensen die worstelen met hun geloof en zeggen... nou, ik ben misschien helemaal niet meer godsdienstig... dat ze zien dat ze niet alleen zijn. Ten tweede, dat mensen uh, die dit niet begrijpen... die bijvoorbeeld moslim zijn... en dat gewoon niet begrijpen waarom je niet moslim wil zijn... dat ze met zo'n boek kunnen lezen wat de overwegingen zijn... dat mensen uh, gewoon nog steeds leuke kinderen kunnen blijven... vrienden kunnen blijven, et cetera. En ten derde, dat we ook wel aan de kaak stellen... dat het soms ook wel heel naïef wordt gedacht door... Laten we zeggen, niet maar, Nederlanders zonder islamitische achtergrond over dit onderwerp. Dat ze soms denken, niet eens weten dat het bestaat. Of zeggen, ja, iedereen die uit Marokko oorspronkelijk komt of Turkije, dat zullen wel moslims zijn. Dus dat er eigenlijk een soort van onverschilligheid is. En dat willen we ook doorbreken. Ja, er is er heel veel onduidelijk nog over. Arabist Jan Jaapen de Ruiter, die weet in ieder geval wel wat de gevolgen zijn voor moslims die hun geloof de rug toekeren. En hij zei daar dit over.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 Fatima El-Mourabid, eh, voormalig moslima, eh, u zei net al, het was een jaar of tien geleden dat u ermee naar buiten kwam. Hoe reageerde uw naasten? Uh, ik heb het voornamelijk gedeeld met mijn ouders. En die waren daar absoluut niet uh, van gediend. En die waren ook niet uh, blij mee. Ik ging ervan uit dat ik uh, geen contact meer zou hebben met mijn ouders. Maar mijn moeder die heeft uh, heel goed en standvastig contact uh, gezocht met mij. En uiteindelijk uh, toch wel weer uh, contact uh, hervat. En gaandeweg, uh, beetje bij beetje hebben we ons... Uh, mekaar uh, gevonden in, de, in het midden. Uh, dat zij steeds mij, mij meer uh, is gaan waarderen om wie ik ben... en ik haar uh, heb gerespecteerd om wie zij is. Dus niet zozeer uh, het uh, overtuigen mij weer terug te krijgen in de islam... maar meer, dit is mijn dochter en voor mij, dit is mijn moeder... en we kijken hoe we elkaar uh, kunnen vinden in een nieuwe situatie. Dat heeft wel heel lang geduurd. Maar is het alleen over de moeder, uh, uw vader? Nou ja, in het begin toen ik het had gedeeld... Ja, voelde ik me wel uh, angstig uh, en uh, een beetje bedreigd. Dus ik had wel een melding gedaan bij de politie uh, in die tijd. Omdat ik niet precies wist ja, wat hij daarmee bedoelde. Door uh, wie ik... werd u bedreigd? Of, hoe zag die bedreiging eruit? Ik voelde me niet veilig meer. En hij zei, mijn vader zei tegen mij: van, Nou ja, Allah zal je vermoorden. En ik wist niet of hij nou bedoelde dat hij dat zou gaan doen. In opdracht van Allah. Of, of. Dat... Dat, dat wist ik dus niet. Dus ik had dat gedeeld met de politie. En die waren daar. Uh, ja, die hebben dat heel serieus genomen. Die hebben mijn melding ook uh, opgenomen. Van nou als er iets is, dan zijn we er zo snel mogelijk. Maar het heeft gelukkig niet, uh, dus niet gebeurd. Dus we, we hebben daar geen gebruik hoeven van maken. En is uw vader uh, verhoord? Nee, nee, nee, want ik heb Sorry. geen aangifte gedaan. Nee, het was een melding. Het was een melding, nee. ja. ja. Maar dat gaat wel ver. De uh, mededeling van uh, Allah gaat, gaat je vermoorden. Ja. Uh, nou ja, ik ben zo opgegroeid, dus voor mij was het niet zo heel heftig. Want tijdens de opvoeding zijn er ook allerlei. Uh, uh, woorden gevallen die met Allah te maken hebben. Dus ja, de indoctrinatie tijdens het opgroeien. Ja, daar komen best wel heftige woorden uh, naar boven... voor mensen die niet-islamitisch zijn opgevoed. Ja, dan, dan is het heftig. Maar voor mensen die een islamitische opvoeding hebben gehad... Ja, is het niet heel chockerend... Uh. Nou, het klinkt... Uh, de, ja, ik, moet er, ik zie dat uh, Boris van der Hamel ook uh, twinkeling in zijn ogen krijgt. Want ik, ik vind het heel erg moedig klinken. En het lijkt toch wel alsof u iets heeft gedaan... waarvoor uh, menigeen ernstig zou terugschrikken. Als je tegen je eigen vader een melding moet doen bij de politie... dan zegt dat misschien al genoeg. En ja dat is, ik, dat is ik nog maar tien het, uh, jaar geleden in uh, Nederland gewoon. Uh, en ja, ik, ik zie gewoon een, een, een prachtige een, een Nederlandse vrouw voor me. Heeft u, een, uh, heeft u gemerkt dat u inspiratie kunt zijn voor andere uh, moslimmaars Zijn er meer mensen die u kent die geen moslim meer zijn? Ja, klopt. Ik had... Uh, een interview gegeven in Vrouw Magazine een paar jaar geleden. En daardoor ben ik in contact gekomen met mensen... die ook bij het Humanistisch Verbond actief waren in die periode. En uh, heb ik heel veel mensen ontmoet die uh, zowel in de kast zitten... zowel uit de kast zijn, maar niet per se... Uh, daar uh, naar buiten willen treden over dit onderwerp. Omdat ze zoiets hebben van... Nou ja ik ben wat anders dan alleen maar ex-moslim, want het is geweest. Het is een verleden. Ik ben uh, die en die persoon met die en die uh, passies en uh, en daar wil ik me bezighouden en niet over uh, wat ik ben geweest. Ja. Ja, heel veel, er was bijvoorbeeld een meisje wat zegt op het einde van het boek. Ja, Ex-moslim. Ja, wat is dat nou? Iets wat je niet meer bent. Ik ben feminist. Of ik ben humanist. Of ik ben Darwinist. Weet je, er zijn ook heel veel mensen. die er zijn verhalen zoals Fatima. Die behoorlijk heftig zijn. Maar er zijn ook mensen die vertellen. Van, ja, waarin de ouders het eigenlijk vrij snel accepteren. Dus het is een groot palet. En ik denk dat het heel belangrijk is met dat boek. Althans, dat proberen we ermee. Om ervoor te zorgen dat, je, dat er ook goede voorbeelden worden gegeven. van waar het, Hoe het ook zou kunnen. Kijk. Het humanistische bond is jaren geleden opgericht... als de club van de buitenkerkelijke. Hè, voor de mensen die eigenlijk uit het christelijk geloof stapten. In eerste instantie. En onder, hè, Dat was een van de doelstellingen. Um, om onderdak voor hen te bieden. En ja, daar zag je ook vergelijkbare trafelen. Dan is het met de islam natuurlijk wel soms wat aparts aan de hand. Omdat het een, een religie is die via immigratie in Nederland is gekomen. Er zijn ook wat andere zaken. Nou, een die groot zeker verschil spelen. is natuurlijk ook dat er in islamitische landen... soms de doodstraf op staat. Dan is er geen enkel christelijk land waar de doodstraf Niet Staat. Nee, niet meer. Maar inderdaad, u heeft helemaal gelijk. Het is zo dat in een aantal landen... juist omdat daar ook de secularisatie is ingezet... en dat ook moslims daar zeggen... nou ja, ik wil het niet zo streng doen... als uh, mij door de imam wordt opgedragen. Dat, dat natuurlijke, dat we ook in de hele wereld zien... gebeurt ook daar. En de reflex van heel veel van die regimes is... om juist heel conservatief te worden. En Saudi-Arabië heeft een paar jaar geleden nog maar... atheïsme gelijkgesteld met terrorisme. En je kan daar de doodstraf voor krijgen. Nou, dat zijpelt natuurlijk door... in ook de huis. Kamers in Nederland, van afvalligheid is het ergste wat er gebeurt. En daar, van dat taboe, dat moeten we echt doorbreken. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ja, journalist Vinan Eekis noemt zich geen moslim meer trouwens ook... en laat zich kritisch uit over de islam. Maar in een gesprek met Thijs van de Brink hier op NPO Radio 1... pleit zij voor een nieuwe uitgave van de Koran. Ik neem ja. het altijd op voor moslims zoals mijn ouders... die niks kwaads in de zin hebben, um, die... Um, Um, echt voorop zullen lopen als er een demonstratie is tegen IS, tegen terreur. Ja. Ja. Um, ik wil laten zien dat die ge gematigde moslims, noem ik ze eigenlijk ja. altijd... Ja. en daarvan kan je zo wel zeggen van ja, maar dan die gematigde moslims... die geloven in die Koran waar jij kritiek mm. op hebt. Mm. Maar ik zeg ook, en dat zeg ik ook echt wel tegen mijn ouders... er zou echt een, uh, uh, een nieuwe Koran moeten zijn. Een verlichte Koran. Uh, ja, ja, een verlichte islam. Ja, en dat is toch een lastige, want ik heb nog nooit een christen horen zeggen of een, ik ben ex-christen, dus de Bijbel moet worden aangepast. Is dat iets wat, wat, wat u deelt, de mening van, van Fidan, dat eigenlijk die, die Koran aangepast zou moeten worden? Ik vind het best wel een lastige uh, discussie. Want ik heb wel eens met uh, mensen gesproken die zeggen... ja, ik ben uh, moslim of moslima. Maar ik heb de keuze gemaakt om niet meer te vasten. Om wel uh, seksvoortuurlijk te hebben. Om, om gewoon een vrij leven te leiden. En ja, wie is... Uh, wie, wie is nou de baas over mij om te vertellen dat ik wel of geen moslim ben? Of wie zegt dat ik wel of geen uh, goede uh, moslim ben? En uh, ieder interpreteert het op zijn manier. En ik heb zoiets van, ja... Waar is dat dan voor nodig om te zeggen, ja, er moet een gematigde uh, Koran komen. Waarom kun je ook niet denken van nou ja, iedereen is op zijn eigen manier uh, een religie aan het uh, praktiseren en het beleiden. En dan kun je dat meer zien van, nou ja, de een gaat wel vijf keer per dag bidden, de ander niet. Maar ze zijn allemaal wel gelovig en spiritueel geraakt. Ja, want er zijn heel veel Nederlanders die zichzelf niet kerkelijk noemen, maar vinden ook niet dat zij ze zelf een atheïst zijn. Het ietsisme, viert het is dat bij u ook zo? Uh, nee, daar ben ik niet mee bezig. Nee, dat, dat niet. Dat is, een, dat is een heel ander sprongetje. Ja, nou, maar Je ziet ook wel een aantal mensen in het boek die zeggen... Nou, uh, bijvoorbeeld uh, Saïd die zegt dat. Hè? In het boek die zegt van, kijk, tegenover de hardheid van mijn vader... die zei, God bestaat, wat Allah bestaat... en er is geen twijfel mogelijk... Zegt hij niet van, nou, ik ben atheïst, er is absoluut geen God. Omdat hij zegt, ja, dat kan ik helemaal niet bewijzen, dus ik ben liever agnost. En ik denk dat ook heel veel Nederlanders van, van, van laten we zeggen, oorspronkelijke Nederlandse afkomst. Ook die niet meer gelovig zijn, zullen zeggen, ja, ja, ik weet het ook niet zeker. Ik ben zelf ook atheïst, humanist. Maar ik weet natuurlijk, ik kan niet bewijzen dat God niet bestaat. Maar het is precies wat Fatima zegt. Kijk, uiteindelijk is de vrijheid van levensbeschouwing en religie niet een collectief recht. Niet van een groep. Dat is van jou, van jou persoonlijk. Dus als jij uh, christelijk wil zijn. Uh, en, en daarnaast uh, uh, heel vrij met die godsdienst omgaat. Dat mag, je moet het ook conservatief beleiden. Ik ben een atheïstische humanist. Maar ik vind het af en toe ook leuk om kerstliedjes mee te zingen. Is dat inconsequent? Wellicht, maar het is mijn keuze. Zo en ik ziet. denk dat het, dat de kern is van de vrijheid van levensbeschouwing in Nederland. Ja. En dat zou het in de hele wereld moeten zijn. Ik wil u hartelijk danken, Boris van der Ham. Fatima el-Morabit suikerfeest nog wel vieren. Ja, zeker. Die heerlijke ja. koekjes van mijn moeder, die wil ik niet missen. <laughs> hartelijk dank ook, Fatima el-Morabit. En WNL nog even voor Mark Kampers. Die staat dus in een heerlijk zonnetje in Hillegom bij het Bloemen Corso 1 miljoen bezoekers. Dat is een hele goede reden voor ons om daar ook te gaan kijken. De praalwagens zijn ze al in zicht, Mark. Nou, ze zijn nog niet in uh, zicht, helaas. Ze hebben een beetje vertraging. En dat is eigenlijk altijd. Dan gaat er misschien wel weer een, ja, iets stuk van zo'n wagen. En dan uh, moeten we wachten. Dus we zijn vol spanning uh, zijn we aan het wachten op die praalwagens. Maar ik ga praten met de uh, kok. Want hij is een uh, vrijwilliger die dagenlang is bezig geweest. M ja, hoe zagen de afgelopen dagen er voor u uit, meneer? Uh, het was uh, ja, toch wel hard werken. Want de wagen moet natuurlijk in, uh, eigenlijk in anderhalve dag moet die klaar zijn. En uh, ja, je zit op je eigen stukje van de wagen zit jij uh, te prikken. En dan hoor je ineens eten. Nou, dan ga je, ga je eten en dan ga je daarna weer op een ander stukje verder. Nou, het is... Uh... Je leeft even drie dagen in uh, je eigen wereld. Ja, je zit drie dagen in de geur van tulpen, narcissen en hierzinten. En dan zit je in je eigen stukje, ja. In je eigen stukje even, even geen nieuws, geen nee. media, zei je net even. Nee. Geen telefoonvertellers? Nee, dat... Uh, ja, daar heb je eigenlijk geen tijd voor. Echt hard aan het ja. werk, focussen. Ja. Want het moet er prachtig uitzien en het is ontzettend warm weer. Heeft dat nou eigenlijk ook invloed op uh, de kwaliteit van de, de bloemen? Uh, ja, als het zo warm is in de hal, dan gaan de bloemen wel. Ja, ze, want ze zijn natuurlijk afgesneden van de bol, dus ze krijgen geen voedingsstoffen meer. En hoe warmer het is, hoe meer ze gaan verleppen. En zeker met de kleur wit. De wit uh, die wordt dan heel snel bruin. We hadden vorig jaar gehad, we waren met wit begonnen en halverwege moest het, alles eruit, moest weer nieuw wit in. Zo, zo blijf je aan de gang. Dus we krijgen straks allemaal karren te zien met verlepte bloemen. Ik hoop het niet. Uh, nou, meestal krijgen ze, voordat ze nog naar noordwijk eruit gaan gisteren... krijgen ze een douche van de brandweer. Dus die spuit ze nat. Nou en... ja zeg, dat is een leuk detail. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Nou, zo hoor je maar. Die krijgen dus nog even een uh, mooie douche. Uh, met het warme weer is dat hartstikke hard nodig. En ik ga nog wel drinken, want ik smelt hier echt weg, kan ik je vertellen. En uh, zo meteen ga ik alles vertellen over die prachtige wagens. En ben benieuwd of de brandweer er druk mee is... want het is heel uitzonderlijk, deze temperaturen. Wat boffer ze met die eh, bloemenkorso. Dankjewel, Mark Kampers, en heel graag tot later. Israël bestaat 70 jaar. De veiligheidssituatie van Israël houdt de wereld al even lang bezig. Met journalist Hans Knoop praat ik over de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag Knop. Wat zou er van Israël overblijven zonder die geheime dienst, zonder de Mossad? Ik denk dat het land zonder de Mossad en ook de twee andere inlichtingendiensten... niet meer zou hebben bestaan. En eigenlijk vrijwel onmiddellijk na de oprichting... Eh, ten onder zou zijn gegaan met een soort post-war eh, holocaust... die men van plan was... ...op de 750.000 Joden die de staat Israël in 1948 hebben uitgeroepen... ...om die op de bevolking te voltrekken. Dat heeft voor een belangrijk deel de Mossad en andere inlichtingendiensten van Israël voorkomen. De Mossad heeft ook, zeg maar, de basis, mede de basis gelegd... ...voor het winnen van de Zesdaagse Oorlog in 1967. En het heeft kans gezien honderdduizenden bedreigde Joden vanuit Arabische landen clandestien naar Israël over te brengen. Ook dat is een, een taak van deze inlichtingendienst om uh, ja, vluchtelingen te helpen naar Israël uh, te komen. Er is een, uh, een boek uh, verschenen. Uh, ik begrijp dat u het nog niet gelezen heeft. Ronan Bergman heeft het geschreven. En hij zou daar uh, grote leiders uh, van, uit Israël ook voor hebben uh, geïnterviewd. Shimon Peres en, uh, en Barak en uh, Ariel Sharon en Netanyahu zelfs. Um, mm. en, en, en daaruit zou blijken dat de Mossad toch ook een organisatie is die zelf liquiditeit liquidaties regelt. Is dat nieuws voor u? Nee, dat is geen nieuws. Dat doet men sinds de oprichting er wordt uh, beweerd. Er wordt natuurlijk geen uh, boekhouding van, uh, bijgehouden en zeker niet naar buiten gebracht dat de Mossad sinds uh, het bestaan van Israël ongeveer 2700 liquidaties heeft voltrokken. Uh, dat is op zich nog niet eens zo heel veel, denk ik. Ik vind het wel een schokkend afzet. veel, eerlijk gezegd: 2700 liquidaties. Nou, ik vind het tegenover honderdduizenden Joden die men daarmee heeft weten te redden, vind ik het volstrekt proportioneel. Uh, u moet zich voorstellen dat onder die liquidaties bevinden zich uh, criminelen, terroristen, uh, vijanden van Israël die uh, moorden hebben in Israël op onschuldige mensen. En daar rekent men mee af. Daar moet een, uh, laat ik zeggen, een signaal van uitgaan. En als je dat uitzet op 70 jaar bestaan van Israël... dan vind ik dat aantal vind ik, uh, vind ik niet schokkend, Maar ieder aantal moet je altijd afzetten... tegen het andere aantal dat men heeft weten te redden... en hulp heeft weten te bieden. Is er geen route denkbaar... waarbij de Mossad mensen gewoon voor de rechter brengt? Nee, dat is, uh, dat is niet denkbaar. Dan uh, zou, ik denk, de Israëlische gevangenissen zouden nog voller zitten dan ze nu zitten. En het land zou denk ik dan ook alleen maar uit gevangenissen hebben bestaan. Uh, er is een oorlog gaande. Uh, Israël is een rechtsstaat en mensen krijgen een normaal proces. Maar terroristen hebben zich uh, buiten de rechtsstaat geplaatst. En waar het in dit geval om gaat is dat Israël door het plegen van liquidaties moordpartijen op onschuldige burgers tracht te voorkomen. Een proces voer je pas nadat een verdachte is gepakt en je het bewijs hebt geleverd dat hij ofwel een strafbaar feit heeft gepleegd, ofwel op het punt stond dat te plegen. Nou, daar heeft men niet altijd de gelegenheid voor, dus men schakelt potentiële doelwitten op voorhand uit. Dat doet overigens niet alleen de Mossad, dat doen ook andere inlichtingendiensten. In dat opzicht is de Mossad niets anders dan welke andere inlichtingendienst van welk ander land in oorlog. Want laat ik dat nog. Ja, wat ik wel tekenen. zeggen, de AfD zie ik uh, dat nog niet doen. Um, nee, u bent, maar uh... Nederland, wordt, Nederland wordt niet bedreigd door de buurlanden. Nee, u bent zelf uh, correspondent geweest in Israël... en heeft ook gesproken met de, de oud-directeuren van de Mossad... en ook met een, met een spion. Wat kunt u vertellen over uh, wat zij u melden? Ja, laat ik zeggen, het beeld is natuurlijk wat naar buiten komt... het beeld van een James Bond-achtige organisatie waarbij de meest ingenieuze liquidaties worden voltrokken... met middelen zoals je die alleen maar in James Bond films ziet. Maar ik wil erop bewijzen dat dat natuurlijk maar een zeer beperkt onderdeel van de Mossad is. De Mossad is voor een belangrijk deel alleen maar bezig... met het in veiligheid brengen van Joden. En dat kan door middel van liquidaties, maar dat kan ook op andere manieren. Men heeft uh, honderdduizenden Joden uit Irak naar Israël weten te brengen. Men heeft een kleine honderdduizend joden uit Jemen via een luchtbrug naar Israël weten te brengen. Men heeft in de jaren zeventig tienduizenden joden uit Ethiopië middels de Mossad naar Israël gebracht, allemaal door geheime operaties waarbij geen schot is gelost en de direct de directeuren die ik heb gesproken... ik heb er overigens maar met één gesproken... en een grote spion... dat zijn eigenlijk allemaal redelijke, helemaal redelijke mensen... en bepaalt niet de, laat ik zeggen, de waarvan je denkt van, nou ja, die mensen... daar zit het verstand in de biceps, Integendeel. Uh, ik wil erop wijzen dat uh, na de aanloop van de festiviteiten rond 70 jaar Israël, wat afgelopen week dus heeft plaatsgevonden, er zes oud-directeuren van de Mossad zijn geweest, zes in totaal, die een groot interview hebben gegeven aan de grootste krant van Israël. Ik ken de krant goed. Ik wil en die even... hebben daarin ja, even heel kort, hebben... want uh, ik, ik weet ja. dat u morgen ook op de bank zit bij WNL uh, op zondags. trouwens samen met de staatssecretaris voor economische zaken en milieu Mona Keijzer en ook de Zangers Nick en Simon zijn er dan en Paul uh, Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen om uw verhaal af te maken, want het is heel erg spannend en ik, ik spijt me dat ik nu uh, terwijl ja, ik wil tijd heb, heel kort, heel, heel kort, kort afronden. kunt u het nog In ieder zeggen? Ieder geval het verhaal van die ex-directeur van de Mossad is dat zij vinden dat de regering verkeerd bezig is en meer initiatieven moet ondernemen om tot een vredesregeling te komen. De Mossad is, ik zou zeggen, bijna meer geneigd tot compromissen en een oplossing dan de regering. Dus wel degelijk op zoek naar vrede. Dank en uh, veel succes morgen half tien op uh, NPO1. Tot straks. We gaan nog door een uur met een belanddak. De Radio in. Deze week in de Pechtribune. Judoka Henk Groen over de successen in zijn carrière. Joos! Ja, Eppon. ja, Eppon. Eppon voor Henk Groen. Hij haalt de finale. En mislukte spelen van Rio. Hij wilde stoppen, maar gaat toch weer door. Dit keer in de categorie zwaargewicht. En Jan Magazine hoofdredacteur Esther Goedegeburen. Haar glossy vrouwentijdschrift met inhoud en uiterlijk een jubileum. Het bestaat 12,5 jaar. De perstribune, morgen vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.